Ik ben Sidney en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland heeft vannacht opnieuw allerlei energiecentrales in Oekraïne aangevallen. In Lviv in het westen viel daardoor zelfs de stroom uit. Ook is inmiddels 60% van de gaspijpleidingen vernietigd. En dat komt op een slecht moment, nu het ook in Oekraïne weer winter wordt. Het Rode Kruis deelt daarom weer spullen uit, zodat mensen alsnog een beetje warm de winter door kunnen komen. Dus dan heb je het over uh, spullen om in huizen mee te isoleren, maar ook ja, heel simpel uh, hout om... ...je huis mee te kunnen stoken, want daar als het uitvalt... ...heb je het niet zomaar opeens weer uh, ge gerepareerd. President Zelensky van Oekraïne gaat vandaag overigens naar Turkije... ...om te kijken of er weer nieuw leven geblazen kan worden... ...in de onderhandelingen met Rusland. De corporatie Laatste Wil komt met een kraag... ...waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Die organisatie vindt dat iedereen zelf moet kunnen bepalen... ...wanneer zijn leven klaar en voltooid is. Eerder raakten ze in opspraak vanwege de promotie van het zelfdodingspoeder Middel X. Dat bleek vaak een nare dood te veroorzaken. Dat moet met de nieuwe kraag nu anders zijn, zegt de corporatie. Het werkt zonder medicijn of zonder stoffen die je in het lichaam hoeft te doen. Het enige wat je doet is het, het stoppen van de, de, de bloedtoevoer naar de hersenen. Zoals het nu op ons overkomt in ieder geval, lijkt het erop dat de bewusteloosheid snel intreedt. ...en dat het lichaam vredig sterft. Hulp bij zelfdoding is strafbaar in ons land. De corporatie laat zijn wil vindt dat dat moet veranderen. TikTok heeft in de eerste helft van dit jaar... ...ruim 6,5 miljoen video's verwijderd vanwege haat of geweld. Het gaat bijvoorbeeld om het verheerlijken van terroristische aanslagen. En in het stadhuis van Amersfoort hebben ze sinds vandaag een bijzondere prijs staan. De gemeente heeft namelijk een paarse toiletpot gewonnen en daarmee zijn ze de WC hoofdstad van Nederland geworden. Volgens maag-darm-leverfonds heeft Amersfoort de meeste en de schoonste openbare toiletten. De gemeente Voerendaal scoort het slechts. Zij krijgen als rapportcijfer een 0,0. Het weer dan, flink wat buien, soms ook met hagel of natte sneeuw. Vanmiddag wordt het in het noorden en westen ietsje beter, dan is het daar wat vaker droog. Het voelt wel fris aan, met uiteindelijk 4 tot 7 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je voor het knooppunt de Nieuwe Meer 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A9. Van Alkmaar naar Amstelveen loopt het daar vast tussen Haarlem-Zuid en Amstelveen-Stadsart. Je hebt een uur vertraging. Dat is een ongeluk met een zevental auto's. Er is maar één rijstrook open. Er is ook een ongeluk gebeurd zojuist op de A10 Noord richting de A10 Oost. Tussen Tuindorp Oostzaan en Zeeburg heb je 20 minuten extra nodig.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook groepend op zaterdag. ZFM, dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM, met nu. Duif zaagt de week door. Zfm. Zfm. Kijk en luister live mee via zfm-live.nl You know, girl, it's crazy. It's, it's always been one of girl like you. It's fine, love. <laughs> can, I, can I get your number? Okay. Oh. No So oh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 Maar jij gaat mee naar mijn huis Jij gaat mee naar mijn huis En ik weet niet of je het weet, maar ooit ben jij mijn huis. Ooit ben jij mijn bruik En ik hoop dat jij dat ook met mij wil Voor altijd met mij wil En ik hoop dat jij dat ook met mij wil Want ik wil nooit meer een ander Nooit meer een ander Ik wil nooit meer een ander Aan mijn zijn Nooit meer een ander, ik wil nooit meer een ander dan jij. Nooit meer een...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 Mm -hmm. Mm -hmm. I can't wait. ZFM 106.9FM Things, soften a bit until we all down FM ZFM. Thank you for being a friend Travel down a road and back again Your heart is true you're a pal and a confidant Made of cold, cold steam A simple kiss Like a turning key A little click And the lock's on